Mijn schatige baby. Mijn beeldige baby. Mijn beeldige baby, baby, baby. als zijn niet op, pas krijg je van mij een Ik heb mijn baby, mijn baby en ik. We zijn onverbrekelijk en dat geeft een kick. Nood dat mag toeslaan, maar niet deze keer. Baby groeit nu ongemoeid hier binnen, dus wat wil je meer? En baby, geeft vreugde, dat zie je meteen. Ik heb mijn baby, zijn helemaal één. Niet te geloven hoe ik het weer flik. Want ik heb een baby, een schattige baby. Hier zijn mijn baby. Uitstellen meestal Flynn, Dat pikken wij mijn lezen nooit maar kind wordt niet geboren in een zaal Ze wordt zo snel mogelijk berecht Dat verzeker ik u Zet u dan maar in de krant Hallo, ik ben de vader Ik ben mijn vader Ik en mijn baby Mijn baby en ik Dus ik al van ver Dat het dus op ons klikt maar Waarom zou ik Zin, ik zie niet in waarom ik het toch voorbehouden heb wil voorspellen dat ik zoiets kon. We kijken, weer zwellen, mijn reuze ballon. Roxy als moeder met hemelse blik. Want ik heb een baby, een schattige baby. Hier zijn mijn baby en ik. Wat schattig! De keer dat een van mijn meiden met kind is geschopt. Ik heb het. Geniaal. Maar laat Eem eens van je scheiden. Op die manier het alles sympathie naar jou en niet naar hem. Dan ben jij het arm in de steek gelaten aanstaande moedertje. En hij is de klootzak die je liet zitten. Dat kind is van mij. Dat kind is van mij. En mijn baby, mijn baby het niet. Hoort mij eens hoe graag ik Ik kan wel dansen, ik voel me enorm. Ook baby heeft plezier en geeft weer aan mijn buik en leven. Baby